Dit was het NOS journaal. En dit is de ANWW-verkeersinformatie. De Apelspit zit er bijna op. Nog een laatste race op de A12 Arnhem richting Duitsland tussen Arnhem Noord en Duiven 4 kilometer. Op de A50 Arnhem naar Oost had ook 4 kilometer tussen Heten en Tvalburg. Op de A348 Arnhem richting Doesburg voor Doesburg 3. En op de N44 Wassenaar richting Den Haag. Daar staat door een ongeluk tussen Wassenaar en Wassenaar Zuid 3 kilometer.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 Dames en heren, goedenavond. Hij trok in 2006 naar Ghana, naar een vriend. Maar toen hij aankwam, bleek de vriend overleden... en veranderde wat een reis van plezier had moeten zijn... in een nachtmerrie die je eigenlijk zou willen vergeten. Maar nu maakt onze gast de reis opnieuw in Dead Body Welcome... een zoals hij zelf zegt, optimistische film over de dood. Hier is Kees Briene. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, en dan hoef ik je eigenlijk niet meer te vragen... hoe je nu tegenover de dood staat. Nou ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Dat blijft een uh, heel ingewikkeld ding, de dood. Maar ja, uh, het is wel iets wat je, wat je probeert uh, te, een plek te geven, ja. Maar, zoals Joost Prinsen in zijn aankondiging zegt... een optimistische blik op de dood... dat is dan iets te optimistisch gesteld, begrijp ik. Ja, het is zeker zo dat ik, dat ik in mijn film in ieder geval heb geprobeerd... iets positiefs daarvan te maken, zeg maar. Maar ja, het leven is niet zonder de dood natuurlijk, dat blijft. En hoe probeer je dat in die film dan, om er iets positiefs van te maken? Um... Ja, dat is een goede vraag. Ik heb geprobeerd, denk ik, om, uh, om het proces... waarin uh, de dood zo'n belangrijke rol speelt... om dat op een bepaalde manier een, een, een vorm te geven... in een ultieme poging om, het, om, het, om het, de dood te overwinnen, als het ware. Hm. Ik weet niet of ik dat goed zeg. Maar... Ik denk dat we het straks iets concreter gaan maken okay, aan de hand van de, van de film. <laughs> Geloof je in een leven hierna? Stelde ze toen maar de volgende nee. vraag. Nee? Nee, nee, nee? Helemaal niet. Daar ben je vrij in. Ja, ja. Maar, ja. Ook geen fijne katholieke opvoeding gehad daar in het Brabant? Ja, dat wel. Maar ja, goed, uh, ik heb er altijd mijn eigen weg in, in gezocht en gevonden. En daar uh, heb ik weinig vertrouwen in dat er nog iets is. Hm. Nee. Er hoort geen hiernamaals bij in het leven van Kees Brienen. Nee, nee, nee, het houdt wel op, zeg maar, met mijn leven ook. Dat je zou, het ook uh, uh, zoals uh, Joost Prinsen net zei... Uh, je zou in, in Ghana een film gaan maken... Uh, samen met uh, Jeroen Rijken, een hele goede vriend van mm -hmm. je. Uh, en dat zou een film worden over de totale zonsverduistering in, in Ghana. Beste vriend Jeroen de Rijken was al eerder gegaan... en toen je aankwam bleek hij uh, gestorven te zijn. En daarover heb je een, een andere film gemaakt... En uh, daar gaan wij zo dadelijk uh, over spreken. Ik vroeg je of er um, iets in het nieuws is waar je wat over gezegd uh, wil hebben. En we spraken even over India, want daar heb je de film uiteindelijk opgenomen. Niet in Klopt. Ghana, maar in India. En uh, toen zei je, ja, twee jaar geleden was daar... Uh, te, toen filmde je daar dus. En toen wonnen ja, ze de uh, wereldkampioenschap Cricket. Ja, de eerste dag van, van de opname is dus precies twee jaar geleden, ongelooflijk. Ik, denk het, ik bedenk het ook nu pas eigenlijk. Ja. En um, ja, dat was een heel spannend moment, want we gingen gelijk. Ik dacht ook van, dan moeten we gebruik van maken van deze situatie. Die hectiek en die drukte en dat spektakel, dat, dat moet in mijn film, dat moet, dat moet ik gebruiken. De grootsheid en de feest en de massa's. Precies. Dus uh, ja, wij met z'n uh, drietjes eigenlijk, uh, Elisa, Benito, de cameraman en ik... gingen de stad in, uh, hopende dat we in die menigte opgenomen zouden worden... en dat we een fantastisch uh, spektakel zouden kunnen filmen. Maar ja, het bleek al vrij snel dat we toch een beetje moesten opletten. Vooral voor uh, Elisa. En Elisa is de? regieassistent, mm -hmm. Creative advisor noem ik haar in de titels. Dat is eigenlijk toch wel het meest wat zij is. Zij is vanaf het begin tot het eind bij het proces uh, aanwezig geweest. zeg maar, mm -hmm. En heeft mij altijd enorm geholpen. Net zo goed als heel veel andere mensen, maar Elisa is speciaal. En uh, zij, heeft, uh, zij is mooi, blond... Uh, sorry, uh, zij is mooi, heel uh, jong en, en heeft rood haar. Ja, en rood haar in India, dan ben je al heel snel een godin. Mm -hmm. En in die menigte, in die gekte van die wereldkampioenschap uh, cricket, waarin India overwonnen had... worden die mannen worden ook echt een beetje wild. En we moesten echt heel snel Elise en bescherming nemen. En in die zin moest ik heel erg denken aan het nieuws van, van vandaag of gisteren. Ik weet het eigenlijk niet precies. Waar uh, bleek dat uh, de toerisme behoorlijk is afgenomen. Zeg 25 procent naar India van... En dan met name vrouwen die 35% minder naar India komen. En dan met name vrouwen uit Amerika, Engeland en Australië natuurlijk... die mm -hmm. traditioneel heel graag naar India op vakantie mm -hmm. gaan. En ik denk dat dat allemaal daarmee te maken heeft... met die, met die seksuele repressie die, die India kent. Want dat hebben jullie aan den lijve ondervonden, dat het een verschrikking is. Om ja, ik dus... had het ook nog nooit zo bewust meegemaakt eigenlijk dat dat zo'n ding is in India. Want wat gebeurde er dan? Wat gebeurde er op het moment dat jullie met z'n drieën naar buiten gingen? Nou, we waren al een tijdje buiten. En, en halverwege de wedstrijd bleek dat ze toch wel heel veel kans gingen maken... om te gaan winnen. Dus wij begonnen eigenlijk ook alvast uh, wat te oefenen... van hoe zouden we dat gaan doen. En uh, ik loop met mijn koffertje door die menigte. En Elisa en Benito, de cameraman, die lopen een beetje achter mij aan... en proberen mij te filmen. En Benito is natuurlijk vooral met de techniek bezig, met mij... En Elisa, die dartelt daar een beetje omheen, maar die werd heel vaak aan de kont gegrepen en aan borsten. En die werd op een gegeven moment echt heel paniekerig en zei van, ja, ik kan dit niet meer, het moet ja. stoppen, het moet er weg. En toen hebben jullie het stop moeten zetten? Eigenlijk wel, maar goed, we hebben Elisa in bescherming genomen en teruggebracht naar het hotel. En vervolgens hebben we nog wel wat gedaan, bijvoorbeeld ja, een aantal scènes die zijn nog wel in de film opgenomen, die we dan achteruit hebben, maar het was even spannend, zeker. Hmm. Zal die verhalen over verkrachting was een Australische toerist. Hè? Die uh, is verkracht. Hè? Ja, nou ja, dat soort verhalen zijn mij niet vreemd uiteindelijk, toch? Goed, de tegel ligt daar. Met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. En luisteraars kunnen zich mengen in het gesprek. U kunt reageren op onze website radiokunstof.nl of via Twitter. Hashtag Radio Kees Brien is vandaag onze gast. Hij studeerde film aan de Rietveld Academie in uh, Amsterdam. En eigenlijk vanaf het begin van die studie zat je ook enorm in de organisatie van allerlei evenementen rondom film. En je ja. werd uiteindelijk eigenlijk curator en uh, um, uh, organisator, toch? Van, van veel uh, filmprogrammeur. Zelf maakte hij ondertussen wel een aantal korte experimentele films. Mm -hmm. Maar nu heb je voor het eerst een uh, lange film gemaakt. Uh, over uh, je beste vriend Jeroen de Rijken. Dead body welcome. Laten we even helemaal bij het begin uh, beginnen. Want uh, het zou ingewikkeld kunnen worden. Um, Jeroen de Rijken, uh, een hele goede vriend van je. In de kunstwereld een, een grote naam. Wie was, uh, is, was, moet ik zeggen, uh, Jeroen de Rijken. Ja, Jeroen was een, een ontzettend interessante, hele kleine man... Die, uh, die ontzettend veel succes had met zijn eigen wijsheid... en zijn doorzettingsvermogen en, en, en, zijn, en zijn intelligentie. Hij was zo slim. Hij had, zoveel, uh, hij had zoveel empathie ook. En met die intelligentie te combineren... was dat, was dat een, uiteindelijk een ontzettend interessante man. Hm. Waar heb je hem leren kennen? Op de Rietveld Academie. Jullie zaten uh, samen op de Rietveld en studeerden allebei film. Hij zat een jaar uh, hoger. Volgens mij, maar hij woonde ook bij mij in de buurt. Dus eigenlijk, vanaf het moment dat ik op de Rietvat kwam, wist ik onmiddellijk dat Jeroen Rijken en dat is mijn vriend. Op een of andere oh, manier had, ja? ik dat, had ik dat al heel snel door en zocht hem ook gelijk op. En waar zag je dat dan aan? Of wat was het dan? Ja, dat klikte gewoon meteen. Het zat gewoon meteen goed. Ook een Brabander? Nee, een Zeeuw. Hm. Ja. En hadden jullie zelf de voorkeur voor dezelfde smaak wat betreft de film? Hoe ging dat? Ja, eigenlijk wel. Vanaf uh, vrij vroeg uh, uh, bezocht ik onder andere de Smet Studios, waar we nu zitten. En, en dat was ik toen nog een nog bioscoop. bioscoop ja. En ik kocht daar zo'n tien rittenkaart voor heel weinig geld. En die was niet persoonsgebonden, dus ik mocht allemaal mensen meenemen. En zo nam ik vaak Jeroen mee. En... Uh, we zagen films van John Jost en Alexander Secour of heel ingewikkelde en moeilijke films. Maar dat was wel altijd een aanleiding voor een gesprek en een interessante discussie over waar dat over ging. Of wat dat moet zijn of uh, waar de kunst over moet gaan. Ik vond het echt super interessant altijd met hem. En zoals gezegd, hij was een grote naam in, uh, in de kunstwereld. Ja. De Biennale. Um, maar leg even uit voor de mensen die niet zo ingevoerd zijn, wat hem dan goed maakte of belangrijk. Hij vormde een duo, hè? Ja, zelfs met de Willem de, de Rooij. Ja. Ja. Willem de Rooij, ook goede vriend van me... die, die samen met Joen... Uh, vooral eigenlijk... Uh, in de eerste... Uh, periode zich richtte op, uh, op... het maken van films ook. Maar hun films waren... niet alleen films, het waren ook... Uh, kunstinstallaties. De hele omgeving... speelde erin een hele belangrijke rol. Maar het begint natuurlijk allemaal met... de film. En... Die films die zij maakten, die hadden een soort uh, meditatief gehalte... een meditatief karakter misschien. Uh, de film over een ijsberg, waarvan ik de naam even kwijt ben... die, uh, die, die vond ik een van de hoogtepunten in hun carrière... Uh, totdat tot Jeroen is overleden, want Willem gaat natuurlijk gewoon door. Um, daarin zie je een, een ijsberg in de buurt van Groenland waarin een bootje met een camera erop uh, heel langzaam een, een cirkel maakt om die ijsberg. En heel langzaam zie ik ook een perspectief en zie ik een, een verschil in, in, in, in perspectief. En dat heeft alles te maken met mijn slaperige bewustzijn of zo... die dat niet helemaal snapt of crepeert op dat moment. Maar ik, ja, ik, ik raak in een andere wereld. Ik raak in een nieuwe... Dimensie? Nieuwe dimensie, eigenlijk. Wat ja. ook de bedoeling was van ja, de film. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Slow movies, zo werd het, uh, werden de films genoemd, hè? toch? Die ze maakten. Um, ja, toch, toch denk ik altijd van hoe slow ze ook zijn. Ook die films van Tarkovsky of Bergman zijn ook altijd vrij slow. Maar er gebeurt bij mij als kijker toch heel veel. Mijn een, een, een, een internationale carrière longte, voor het duo vooral... Um, waarom ben jij niet met hem gaan samenwerken? Hoe, hoe ontstond dat duo? En, want je zegt, uh, Willem de Rooij is ook een vriend van me. Hoe is, dat, uh, hoe is dat ontstaan? Nou ja, Jeroen en ik waren in die zin niet, niet echt uh, bezig om, om een duo te vormen of zo. Terwijl Jeroen en Willem dat on, onmiddellijk wel deden volgens mij. Toen zij elkaar ontmoeten, wisten ze dat ook meteen dat hm. dat ging gebeuren. Werkcompanen. Ja, en, en ook uh, zij voelden toch misschien elkaar iets beter aan. Dat, dat Het een ontbreekt dit en het ander vult dat aan of zo. Er zit toch een meer een soort verhouding die helemaal klopte. Mm -hmm. Terwijl ik dat met Jeroen... Wij waren gewoon hetzelfde eigenlijk. Mm -hmm. Weet je wel? Ik zou met Willem misschien nog wel een keer iets willen doen. Maar Jeroen en Willem waren echt een topduo. Ja, nog steeds eigenlijk, maar ja, Jeroen is er niet meer. dus. Ja. Dan is er geen sprake meer van een duo. Willem de Rooy opereert nu uh, in zijn eentje. Ja, en dat doet hij ook heel erg goed. Ja. Um, Ghana, uh, jullie besloten om samen een film te maken. Dat was dus het eerste samenwerkingsproject tussen jou en Jeroen de Rijken. Ja, eigenlijk, hij zou mij gewoon een beetje helpen. Het was niet zozeer dat we een, een film samen gingen maken. Hij zou mij helpen die film te maken die ik wilde maken. Wat voor film wilde je maken? Ik wilde een abstracte film maken die op een bepaalde manier compliment, complimenteerde aan een live-action film. Dus een, een gewone, normale film. En ik zag me die zonsverduistering zag ik voor me als een soort point of departure... wat natuurlijk uiteindelijk ook in de film is geworden. En, en Afrika trok me enorm, Ghana trok me enorm... en ik zag beelden voor me van, van die kids met van die Eclipse-brilletjes op... allemaal super high-tech, maar dan wel in Afrika op zo'n voetbalveldje... Waar Alleen maar stof, waarheid eigenlijk. De film zat al in je hoofd, begrijp ik. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk Was je hier er in Afrika geweest? Ja, een paar keer. Ja. Dus je hebt enorm gereisd, hè? Voordat je naar de Rietveld ging. Ja, ook toen heb ik heel veel gereisd. En nog steeds eigenlijk. liefst reis ik in mijn leven. Hm. vind ik heerlijk. Jij had dus besloten, ik wil een film over de zonsverduistering in Ghana maken. En uh, had het daarover met Jeroen de Rijken. En Jeroen zei, ik wil je daarbij helpen. Ja, nou, Jeroen die had zelf interesse om in, uh, in, in Afrika... Het, het, het Rastafarian cultuurtje uh, te onderzoeken. Kijken of dat hij daar wat mee kon. En dan was ik natuurlijk heel erg bereid om hem daarin te helpen. Dat zag ik ook heel erg zitten, natuurlijk. Maar uh, nee, wat ik nog wilde zeggen over ja. die film... Uh, wat ik graag wilde was een abstracte film... integreren in een live-action film op zo'n manier... dat het elkaar aanvult en dat het een niet zonder, kan dan het, niet zonder het ander kan. Leg dat eens uit, dan begrijp ik eigenlijk niet. Nou, um, eigenlijk zijn er heel weinig filmmakers, maar ik noem hem gewoon. Stanley Kubrick is mijn grote held. Ja. Die, die, die deed dat. Die deed in 2001 maakte hij een, een, een live-action film. Natuurlijk, een science-fiction film is altijd een soort fantasy-ding. Maar toch, en die, die, die abstracte film was toch ook gewoon een Stargate-scène. waarin je door de tijd reist, als het ware. Maar toch vulde het een heel erg het ander aan en omgekeerd en was het één noodzakelijk ook om het ander te kunnen begrijpen en omgekeerd. En dat, dat leek mij een ideale niche eigenlijk om, om in te opereren. Dat wilde ik ook maken, zoiets. Maar dan aan de hand van die zonsverduistering, ligt dat dan eens uit? Nou, die zonsverduistering is zo'n mooie point of die paadje Die cirkel van licht, dat is toch een soort ultiem iets. En zeker omdat het ook refereert aan Stanley Kubrick's 2001... wanneer de planeten op een, op een, op een rij staan eigenlijk... Uh, Wordt de mens slimmer op een of andere manier? Heeft een, een verheldering, heeft een nieuw perspectief op het leven of andere dingen? Ik weet Had niet, je van... dat al zo ervaren? Had je eerder een zonsverduistering nee, meegemaakt? Nee, nee, oh, nee, nee, nog nooit. nooit. Ook die in Ghana heb ik dus nooit gezien. Nee, want dat ging dus mis. Dat ging hartstikke mis. Um, wat gebeurde? Jeroen de Rijker ging eerder naar Ghana. Ja, Waarom uh, was dat? Nou, hij ging ook een maand eerder terug. Ja, we hadden bij de ambitie om ongeveer een maand of drie in, uh, in Afrika te zijn. En hij ging. Uh, ik, ik werkte toen ook voor het Rotterdam Filmfestival. En mijn programma hield Als wel, eens wel ja mm -hmm. Ik had een programma gemaakt in, uh, in het Rotterdam Filmfestival en dat hield dan op 3 februari op of zo. Maar ik kon niet meteen weg. Ik moest nog wat zaken afhandelen en dat duurde nog wel een week of twee, drie. En tijdens het filmfestival is Jeroen al richting Afrika vertrokken. En, want zo doe jij het dus altijd. Je, je werkt een tijdje, uh, programmeert en dan kan je er weer op uit en uh, lekker reizen. Ja, dat zou een ideale vorm van, van werken en vakantie zijn, maar dat is nog niet, dat is niet altijd even goed gelukt. Op dat moment was dat in elk geval hoe je het voor je zag. Ja. ja. Jij had uh, een goede klus gehad daar in Rotterdam, bij het filmfestival en daarna zou jij na Jeroen ook naar Ghana vertrekken en daar dan drie maanden verblijven samen met hem. Klopt. En hij zou hem maanden eerder teruggaan. Uh, en toen? Want toen... ging het mis. Jij kwam daar aan en... Ja, ik had natuurlijk al een klein beetje... een gek gevoel voordat ik vertrok. Waarom? Nou, ik had natuurlijk uh, geschreven aan hem per e-mail... dat ik uh, de achtste zou aan... eigenlijk de zesde had ik voor de grap gezegd. Ik kom de zesde aan. En het is elke dag hetzelfde vliegtuig... wat om dezelfde tijd aankomt... vanuit uh, Amsterdam naar Accra. Ja... En het voelde niet goed dat hij niet uh, antwoordde op mijn e-mail... en zei, wat ben je? Ik heb je niet gezien. Maar ik had de hele tijd geen contact met hem... dus ik maakte me al een klein beetje zorgen. En uh, nou ja, goed, vervolgens uh, heb ik uh, zijn vriendin Cynthia en uh, Willem... zijn kompaan eigenlijk in het werk, heb ik gebeld. Willem de Rooij dus? En uh, gevraagd, van, wat denken jullie? Weet je wel? Van, moet ik, moet, ik heb geen contact met wat is dit? Nou ja, toch gewoon gaan, want, want uh, weet je wel, ik vind hem al. Desnoods, uh, in een ziekenhuis mocht hij geen gelegenheid hebben... om mij uh, te contacten via de e-mail. En hoe lang hadden zij toen geen contact met hem gehad? Ja, ook een dag of tien, hm. denk ik. Ik ook niet. Ik had ook al een week of dag of tien eigenlijk geen contact meer met Jeroen gehad. En waren zij al gealarmeerd? Was er paniek bij zijn vriendin nee, bijvoorbeeld? Eigenlijk pas of bij toen Wim? ik begon te bellen, toen, toen begon Cynthia zich ook een beetje druk te maken. En die heeft het toen enorm, in de periode dat ik in het vliegtuig zat naar Accra toe, tot, tot het moment dat ik aankwam, heeft zij enorm werk gemaakt van, van waar is Jeroen? Zij is uh, producent, zij was producent bij, uh, bij de Duitse televisie. Ze heeft ook wel een beetje een soort uh, doorzettingsvermogen. Een van veel bellen ja, en achter mensen aan. Ze komt er echt wel ja. doorheen, zeg maar. En uh -huh. Het lukte haar wel om door te dringen tot het uh, uh, Harbour View Hotel in Takoradi. En daar had zij iemand aan de lijn die zei dat hij vermoedde... dat uh, Jeroen misschien wel in het mortuarium zou liggen. Toen is hij heel erg geschrokken natuurlijk. Dat was uh -huh. echt een beetje te veel. Heeft toen opgehangen en uh, heeft mij onmiddellijk gebeld met het uh, bericht van... bel die Mr. Ato in het uh, Harbour View Hotel in Takoradi... om erachter te komen hoe het zit. Dus ik deed dat eigenlijk binnen een uur na aankomst. Terwijl ik nog steeds vermoeden had dat Jeroen wel op het vliegveld zou zijn. Maar dat was hij niet. Dus ik uh, ben uiteindelijk in het uh, Riviera Beach Hotel in Accra terechtgekomen... waar we eigenlijk hadden afgesproken... En ben toen gaan bellen, eigenlijk na een telefoontje van Cynthia zijn vriendin. Mm -hmm. En kwam er toen achter dat hij... Uh, ja, ik vroeg eigenlijk aan meester Aden van... kan je mij uh, beschrijven hoe Jeroen eruit ziet? En ik wist eigenlijk meteen dat het om Jeroen ging. Ja? Waarom? Ja, dat, is, dat weet ik niet meer. Ik weet ook niet meer wat hij zei. Mm. Maar ik wist het meteen. Dat is heel gek. Een grote, grote schok. Uh... Ja, ja, ja. Je weet niet wat je meemaakt, joh. Ja, ja en... dat is echt uh, heel erg. En toen, wat heb je als eerste gedaan, toen je dat bericht kreeg? Want die was dus uh, koud een uur daar, ja. in Ghana. Ja, ik heb even ingecheckt en even gekeken naar, naar, naar de hotelkamer... en een beetje rondgewandeld en eigenlijk bedacht van... nou, ik, ik geloof het eigenlijk niet. Hm. Ik geloof niet dat Jeroen was of ik kon, dat kon helemaal niet eigenlijk. Dus Want ben... hij was 35 jaar, hè? Ja, hm. en supersterk en superfit ook. Hij had zich echt de afgelopen twee jaar voordat hij naar Ghana ging... had hij ontzettend veel aan zijn conditie gedaan. Dus hij kon echt niet dood zijn. Dat wilde ik niet accepteren in die zin. Het was een sporter, of wat? Nou, niet, niet per se, maar de laatste twee jaar heeft hij zich enorm op die sport... heeft ontzettend veel gerend. een enorme conditie opgebouwd. Echt heel goed. Hm. Ik was echt jaloers altijd daarop. Maar euh, nee, ja, de volgende ochtend. Euh, beslo ik besloot eigenlijk al onmiddellijk van. Nou, nee, dat geloof ik niet. Ik ga eerst de, de ambassade benaderen. Kijken wat zij weten. Want zij zullen het dan toch wel weten. Hmm. En acht uur s ochtends in, in, in, in de, ambassade, de Nederlandse ambassade in Accra. Um, hadden zij geen idee. En een hele lieve mevrouw die mij daar hielp, die. Uh, die zei: Van nou, ik zal eens even onderzoeken, ik zal eens proberen, maar maak u zich geen zorgen, dat komt allemaal goed. Maar inderdaad, vier uur later, rond het middaguur, wist zij dat uh, Jeroen was geïdentificeerd aan de hand van zijn paspoort en het niet gered heeft. Wat er precies gebeurd is, zijn we eigenlijk nooit achtergekomen. Nee? Nee. Dus uh, toen uh, heb ik uh, eerst mijn moeder gebeld en mijn emoties te vrije loop laten gaan. En uh, vervolgens uh, alle andere dingen afgehandeld. Dat was het. Andere mensen gebeld, zijn vriendin gebeld. Dat, dat moet allemaal vreselijke telefoontjes zijn geweest. Ja. ja, zijn moeder. Dat is ook verschrikkelijk om te bellen. Ja. En toen moest jij ook naar dat mortuarium. Of was de identificatie aan de hand van het paspoort voldoende? Nee, ik ben inderdaad uh, onmiddellijk... Uh, eigenlijk uh, richting Takoradi afgereisd. Dat is ongeveer zes uur reizen... En heb nog uh, wat, wat moeten onderhandelen met uh, de verzekeringsman uh, en zo. En, en diegene die daarover uh, gaat. Om hem uh, terug te repatriëren naar Nederland. En daar heb ik toen, ben ik toen acht dagen mee bezig geweest. Dat was het. En na acht dagen was ik terug in Nederland. En ja, was het voorbij eigenlijk. Mm. En het was al heel snel duidelijk dat jij dat zou op jou zou nemen. Dat er niet nog familieleden uh, naar... Ghana zouden komen... familieleden van Jeroen te ja, reiken. Dat, dat zou ik natuurlijk wel gewild hebben. Maar ik begreep ook wel dat dat niet zo eenvoudig was. Ik bedoel... Het, het is... Uh, nee, ik weet, ik weet niet hoe dat gaan is. Zij waren in ieder geval achteraf ook heel blij dat ik daar was. En dat ik dat op me heb genomen. En ik heb dat als vanzelfsprekend uh, beoordeeld. zo van hm. dat, dat doe ik. Ja, natuurlijk ja. doe ik dat. Weet je, wel. Je, je, je bent zijn beste vriend. En... Ik ja. ben er. En um, uh, ben je toen gaan uitzoeken hoe hij zijn laatste dagen heeft doorgebracht? Wat, ja. wat, wat er is gebeurd? Ja, maar ik ben niet echt heel erg uh, duidelijk. Ik heb geen, niet echt een heel duidelijk idee. Hij heeft het uh, ontzettend leuk gehad, dat is in ieder geval zeker. Waar maak je dat uit op? Nou, Eric, een van de Afrikaanse vrienden van me... die, die ook een vriend was van Jeroen, die, die, die legt mij dat uit. Ik heb eigenlijk iedereen die een klein, ook maar een klein beetje betrokken is geweest met Jeroen... heb ik geprobeerd te interviewen en ik heb dat ook allemaal opgenomen, materiaal. Maar ik heb ook heel erg veel mezelf opgenomen over hoe ik die situatie heb aanvaard... en hoe ik daarmee omgegaan ben. Dat heb je al vrij snel gedaan, want op een gegeven moment kom je in de hotelkamer terecht... Um, waar hij zijn laatste nacht heeft doorgebracht. Ja, in Takoradi. En uh, daar heb je jezelf opgenomen. En dat is eigenlijk ook de openingsscène van de film die je uiteindelijk hebt gemaakt. He? Ja. Uh, daar kunnen we even naar luisteren. Nou nee, ja, Rich. Ik een ongelooflijk... Ik had echt graag gewild dat je hier bij me was. Ben je ook wel. Maar uh, toch mis ik je enorm. En uh, ik denk heel veel aan je. Jij vast ook aan mij. En ik red me wel, weet je wel. Omdat jij ook gewoon een beetje hier in de buurt bent. En... Richie... Waar ben je nou? Ik vind het zo jammer dat je er niet bent. Maar ik begrijp het wel. En het is ook oké. Okay. Ik zal niet verdrietig zijn en zo... Ik zal mijn best doen om niet verdrietig te zijn... maar het is gewoon al heel moeilijk te accepteren dat je gewoon echt weg bent... en dat je gewoon helemaal helemaal dood bent. Ja, dit is de openingsscène uit de, de film die Kees Briene maakte... Dead Body Welcome. En Kees Briene is onze gast en we spreken over de film die hij maakte... naar aanleiding van de dood van zijn beste vriend Jeroen de Rijken kunstenaar. Uh, we spraken net over wie Jeroen de Rijke was, hoe jullie elkaar hebben leren kennen en uh, hoe jullie hadden afgesproken in Ghana, waar jij een film zou maken over de zonsverduistering en bij aankomst bleek dat Jeroen de Rijke op 35-jarige leeftijd was gestorven. En um, jij maakt dan eigenlijk al vrij snel opnames waarvan dit dan uh, de eerste was, uh, het beeld dat daarbij hoort of niet? Niet de eerste hoor, nee, zeker niet, nee. Ik begon eigenlijk uh, onmiddellijk uh, met, een, met een opname waarin ik uh, Eric, een van de vrienden van Jeroen, uh, uh, vroeg van wat weet jij daarvan? Heel lullig, heel stom shot mm -hmm. eigenlijk. Maar ik dacht meteen camera aan en uh, checken wat hij weet. En wat wist hij? Niks. Hij had geen idee. Wanneer ik had hij hem nog gesproken? Nou, een, uh, ja, eigenlijk maar een paar dagen daarvoor volgens mij. Zat er zat echt maar een paar dagen tussen. Hij vertrok uit Accra met de bus naar, uh, naar Takoradi. En toen heeft hij één nacht in een of ander hotel geslapen. waarvan ik niet weet wel welk hotel. En de volgende nacht sliep hij in het uh, uh, Harbour View Hotel. En die nacht is hij overleden. En dat is dan het hotel waar jij dus ook verbleef. Die nacht waarin je deze opname hebt gemaakt. Ja. die we net hebben gehoord. waarin jij toch behoorlijk ontredderd uh, in de camera. Ja, ik was toch alweer heel rustig daar, hoor. Ja? Ja, ja. in het begin was ik veel paniekeriger en veel meer uh, chaotisch... van hoe regel ik dit en hoe moet dit, weet je wel. Dan uh -huh. was ik echt wel... Ik zag daar enorm tegenop in het begin. en wilde daar ook niet aan, maar wist wel dat ik dat ging doen. Was je niet heel bang ook? Doen nee. iemand van jouw leeftijd die dan zomaar sterft en dat onduidelijk... Wat is de doodsoorzaak? Wat, wat hebben ze vastgesteld? Nou, in de autopsie bleek dat hij een, een hersenbloeding had. Maar jij twijfelt eraan. Ik zie de hele tijd een lichte twijfel over... Nou, het is niet helemaal, voor mij is het niet helemaal duidelijk. Ik heb geen idee eigenlijk. Er zou ook het, een lijkbaar. misdaad in het spel kunnen zijn. Ja, het is natuurlijk uh, onbegrijpelijk dat iemand van die leeftijd... in die conditie een, uh, hersenbloeding, een hersenbloeding kreeg. Ja. Dus, ja. Het blijft voor mij gissen. En er is geen behoefte bij de familie of wie dan ook... om dat allemaal uit te gaan zoeken, van wat is daar gebeurd? Kijk, er is uh, iemand... Uh, was, ja, de kans is groot dat hij dat een natuurlijke dood is uh, overleden. Maar er is ook een kans dat hij misschien met geweld is omgekomen. Maar dat zullen we nooit weten nee. en ik vind het ook oké. Okay. Uh, dan krijg je Jeroen toch niet meer terug. Nee. Goed, het lichaam uh, uh, komt uiteindelijk in, in Nederland terecht. Mm -hmm. Onder jouw bezielende leiding, zal ik maar even zeggen. Um, uh, en dan besluit jij een film te gaan maken. Nee, niet meteen. Nee? Nee, nee, nee, nee. <laughs> Dat zat er wel een paar jaar tussen nog. Want over welk jaar hebben we het? 2000? In, 2008, in 2006 is uh, Jeroen ja. overleden. Op uh, 21 februari. En in 2008 ben ik naar Mexico vertrokken. Eerst voor negen weken, later voor uh, negen maanden. En heb in die periode eigenlijk besloten van... als ik een film wil maken, moet dit het onderwerp zijn. En heb toen met Elisa, die in Mexico woont... heb toen heel erg uh, overlegd en, uh, en gezocht naar een, een scenario-schrijver. En deze Redual is dat uiteindelijk geworden... omdat zij ook zichzelf herkende in mijn verhaal. Zij, heeft ook, zij had ook net afscheid moeten nemen van een hele goede vriend van de. En dus uh, gingen we samenwerken met, met Desiree. En dat is uiteindelijk een uh, fantastisch proces geweest... waar wij uh, in, in, in gewerkt hebben eigenlijk. Het uh -huh. dus, was echt geweldig om, om met Elisa, met Desiree... en uiteindelijk ook met Benito en Martijn van Boven... en iedereen die erbij betrokken was. Maar goed, uh -huh. het begon allemaal in 2008... En dat was dus twee jaar na de dood van, van Jeroen. En je zegt dat dit het onderwerp moest zijn. Maar wat was het onderwerp? Was het onderwerp Jeroen de Rijken of was het onderwerp de dood? Nee, het onderwerp was, was ikzelf. Hoe ik daarmee om ben gegaan. Dat was eigenlijk de, het, het verhaal wat ik wilde vertellen. Die acht dagen die ik nodig heb gehad om mijn beste vriend terug te brengen naar Nederland. En dat hele proces en het verwerken van uh, het verlies... Uh, dat, dat was hetgeen wat ik probeerde uh, vorm te geven in een film. Ik zag ook geen mogelijkheid om dat goed te vertellen aan mensen. Ik, ik zocht echt naar woorden die mij tekortschoten in die zin en, en voelde echt een noodzaak om juist visueel iets te proberen te vertellen. En dat is dat 'Dead Body Welcome' geworden. Ja. Een titel heette eerst ook heel anders. Van, uh, 'Het Ware Elders' was de allereerste titel, de werktitel. En later is dat. Het Ware Elders. Ja, Mooi. heeft een dubbele betekenis ja. natuurlijk. En uh, later werd dat I Love You So Much Stanley. In de serie I Love You So Much. Uh, waar ik nogal wat films heb gemaakt. En waar je toch ook I Love You So Much uh, Jeroen of Richie? Ja, uh, Stanley, Stanley uh, werd, werd Jeroen. Hmm. Of Jeroen werd Stanley ja. eigenlijk. Omdat ik uh, dacht van misschien is het beter om uh, een andere naam te gebruiken. Toen was ik nog niet zeker of dat het allemaal echt over Jeroen moest gaan. Maar uiteindelijk is het, is het Dead Body Welcome geworden. Een titel die voortkomt uit hetgeen wat... Mr. Pala, de boeddhistische monnik, uh, uitspreekt. Een soort zegening geeft. Mr. Pala wat. is uiteindelijk een van de personages... die ja. in de uiteindelijke film terecht is gekomen. Want uh, nou, in 2008 besloot je dus van... oké, okay, het moet een film worden en die film gaat over mij. Ja. Het gaat over hoe ik... Uh, het dode lichaam van mijn beste vriend vond daar in Ghana. En de film opent wat enigszins verwarrend is eigenlijk... met die scène die we net hebben gehoord. Want het lijkt alsof je in een documentaire terechtkomt. Want we zien jou en je vertelt uh, over de dood van je vriend. En uh, vervolgens wordt het een... Hoe zou je het zelf noemen? Een speelfilm is het niet, of wel? ja, Het is wel een fictieve versie van een waar gebeurd verhaal. Maar waar de grens ligt van wat echt is en wat niet... dat, dat laat ik aan de kijker in die zin over. Uh -huh. Voor mij is daar niet zo'n heldere scheidslijn in. Je speelt altijd met de werkelijkheid zoals die zich aanbiedt. En daar zal je ook je fictieve film in opnemen. En zodoende heb ik toch uh, willen proberen om... ja, laat ik zeggen, een... een, een, een, een een versie te maken waarin het onderscheid tussen fictie en documentaire... niet zo'n rol speelt. Nee. Wat je vervolgens ziet is uh, uh, Kees Brienne. Uh, veel. En, ja. uh, en, en weinig geluid. Uh, veel geluid, maar weinig tekst, mm -hmm. moet ik zeggen. Weinig tot nauwelijks dialogen. Uh, en het is een heel intrigerende... Uh, Reis die je meemaakt met, met jou, met Kees. Ja. Op zoek naar die vriend. Alleen, we hebben het niet meer over Ghana, we hebben het over India. Ja, de, de, de film, zoals ik al in het begin uitlegde, wilde ik toch op een bepaalde manier een positieve draai geven. Toch een. Toch een het moest toch ook een film zijn over vriendschap en over de liefde die ik voor hem voelde, of omgekeerd. Of in ieder geval. Het leek mij zo'n zo zo accomplishment, zo'n zo iets wat onhaalbaar, maar toch haalbaar is... omdat ik het zo graag wil. Namelijk die zonverduistering zien. Die heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Tot het moment dat ik hem in Varanasi, in de heilige stad van India... voor het eerst zag. Vier minuten tien of zo duurde die. Nou, Het was zo indrukwekkend. Was wacht zo nee, want dat was de reden. waarom want Iedereen zal nu denken, het was in Ghana gebeurd... waarom besluit de goede man dan om naar India af te reizen... Sorry, Omdat dat ging... daar de zonsverduistering Precies, was op het moment misschien. dat jij kon gaan filmen, toch? Dat ging misschien wat snel. Inderdaad uh, uh, hoopte ik dus dat, dat de film uh, op een bepaalde manier positief zou aflopen. Waarbij het me zo, dit keer wel zou lukken om de zonsverduistering te zien. En, en zodoende hebben we besloten om uh, de eerstvolgende zonsverduistering te, te proberen te filmen. En kijken wat we daarmee konden. Eigenlijk hetzelfde principe als toen we Nagana aftrokken. Toen wist ik ook nog niet zo goed welk verhaal ik wilde vertellen. Of... Maar die zonsverduistering leek me de basis van dat verhaal. En in dit geval had ik natuurlijk een heel goed verhaal al... voordat ik überhaupt die zonsverduistering ging filmen. Maar dat, ja, dat was het moment. En hoe ging dat in zijn werk? Bedoel, je hebt dus echt gekeken van waar is de eerstkomende zonsverduistering? Ja. India, baf. Was je eerder in India geweest? Ja, in, uh, in, in 1991 al. Lang geleden? Lang geleden. Er is dus niet veel veranderd. <lacht> Het gaat dan niet er niet zo heel snel. Jawel, er is wel veel veranderd, toch dat misschien. Toch? Maar, maar meer in economisch opzicht, de mentaliteit en, uh, en de cultuur die blijft wel heel vergelijkbaar met toen in 1991. En dat zal in Nederland waarschijnlijk ook zo zijn. Voor een Indier. Maar <coughs> wij komen aan in, uh, in, in, in India. Ik heb eerst een tijd ge research gedaan. En besloot toen van: we moeten het proberen. We moeten proberen om midden in het regenseizoen waarbij het bijna altijd bewolkt is... of in ieder geval een soort damp boven de stad hangt. Een fermentatiedamp, noem ik dat. Ja. Omdat alles vergaat in die damp, zo lijkt het. <lacht> uh, toch proberen om die, uh, om die zonsverduistering te gaan filmen. De kans was heel klein. In eerste instantie uh, wilden we dat uh, in Patna doen, de hoofdstad van Bihar. Uh, een van de armste uh, provincies in India. Maar die stad die voelde eigenlijk heel vijandig aan al vanaf het begin... Wat dan? Nou ja, mensen die wilden niet dat we daar ons ding deden eigenlijk. En wilden ons niet helpen. We konden heel moeilijk een hotel vinden. We konden heel moeilijk taxis uh, vinden of zo. Moesten niks hebben van de westerse filmploeg? Mm, überhaupt niet van Westerlingen. Ja, ja. Had ik de indruk. Maar en hoe merkte je dat dan? We hadden nog niet eens een camera tevoorschijn gehaald, zeg maar. Ze waren gewoon aan het zoeken nou, is dit een goede plek voor een opname... En dat bleek heel vaak uh, ook niet zo interessant te zijn voor ons. Dat we dachten van, ja, het is het niet helemaal. Mm -hmm. En dan zijn die mensen een beetje vijandig. Dus we dachten op het allerlaatste moment, we moeten toch naar Varanasi. Ik was een beetje bang voor dat cliché. Wat iedereen kent in India is Taj Mahal. En de gangers ja, in Varanasi, ja. waar die trappen de, het water in. Dus ik was een beetje bang voor het cliché. En in Padna heb je dat niet. Um, op het allerlaatste moment toch besloten naar Varanasië te gaan... met het idee van, nou, we kunnen ook wel een stukje in het... Uh, wat is het, in het westen? In, uh, in Assigat. Uh, kunnen we, daar is het allemaal wat vlakker... en heb je niet van die steile trapjes die het water in... Mm -hmm. misschien is dat wel een goede plek. En op het allerlaatste moment hebben we besloten... om toch naar Varenasje te gaan. En dat was ontzettend goed uh, achteraf. Want het bleek, uh, de BBC had een, uh, een crew... in ongeveer elf verschillende steden, of ja. plekken tussen Mumbai en Shanghai, tussen de zonsverduistering zou plaatsvinden. En uh, de enige opnames die ze hebben kunnen maken van de zonsverduistering... was die in Varanasi, waar wij ook waren. Dus wij hebben diezelfde opnames. Mazzelaar. Ontzettend. Dat en dat regenen. was dus echt wel een heel... want dit was het moment waar je al die tijd naar had toegeleefd... van ik wil die zonsverduistering. Hoewel het natuurlijk een totaal andere film was geworden. Of liet het zich wel combineren met de dood van Jeroen? Want hoe, hoe had jij dat dan in je hoofd, wat dat allemaal moest worden? Nou, dat, dat klopte heel erg met, met mijn idee over, uh, over die film die ik wilde maken. Ja. Hoe dan? Kijk, in eerste instantie had ik nog vooral uh, gewerkt met een acteur. Ik wilde helemaal zelf niet die hoofdrol spelen. En um, moest uiteindelijk wel, want de acteur die uh, had helaas uh, geen tijd meer. En ook uh, ons budget liet het niet toe om hem uit te kopen van zijn werk, om hem mee te nemen. Dus we hebben dat uiteindelijk niet gedaan. En heb ik... Het was een beetje de keuze van of ik speel zelf of we maken geen film. Mm -hmm. Nou, de keuze is duidelijk. Ik heb uiteindelijk zelf gespeeld. Maar op dat moment van die zonsverduistering was ik daar nog helemaal niet mee bezig. Ik was eigenlijk alleen maar bezig om uh, mijn acteur te regisseren... op zo'n manier dat hij het uh, goed zou doen. En we hebben uit het materiaal wat toen uh, tevoorschijn kwam... Uh, met die opnames van de zonsverduistering... een, een, een stukje film gemaakt van 20 minuten waarin een soort, het zou als een soort teaser moeten werken bij het fonds... maar was het toch niet uh, helemaal misschien. Dus uiteindelijk... Uh, maar je zegt nu speelde ik zelf de hoofdrol... maar heb je het gevoel dat je speelt? Want zo heb ik die film namelijk helemaal niet gezien, gek genoeg. Ik zie niet iemand die daar aan het acteren is. Of, of... Ja, spelen, spelen. Ik heb natuurlijk toch uh, de, hele, de hele situatie herbeleefd. Uh, Reenactment in het Engels. Uh, klinkt dat misschien iets beter, maar... Uh, ja, ik heb het mezelf ingeprent dat ik weer in Ghana ben en dat ik die hele situatie nog eens meemaak, hmm. als het ware. En dat is toch iets makkelijker als je voor de tweede keer doet dan wanneer je het voor de eerste keer doet. Ja. dus je ziet een man die op zoek gaat naar uh, het dode lichaam van die vriend en uh, die reist. Dat is eigenlijk dat duurt nou, behoorlijk lang hè? dat jij in allerlei vervoersmiddelen zit en dan uiteindelijk kom je op een Prachtige plek. Echt een ontzettend mooie plek. Um, ja, een soort hutje in de bergen. Mm -hmm. En daar ligt Jeroen dan opgebaard. Aan ja. Jeroen, het stoffelijk overschot, wordt gespeeld door een acteur. Ja. Wie is dat? Raúl Ra Ra Langa uit Spanje. Een man die al zeven jaar op reis was in, in, in de wereld, denk ik. <laughs> En die kwam je tegen en je vroeg, wil ja, jij een dood lichaam spelen? In Calcutta kwamen we die al tegen. En ik had toen al het vermoeden van, god, dat zou een goed iemand kunnen zijn misschien. Maar ik durfde dat nog helemaal niet aan hem te vragen. En hij was ook met andere dingen bezig. En ik geloof dat er ook wel iets speelde tussen Elisa en, en Raoul. Maar <laughs> hij, hij, hij ging inderdaad uh, ook richting het noorden. En ik had natuurlijk al research gedaan waar wij zijn. In, in het noorden van India, in Sikkim om precies te zijn, in Perry Lake. Uh, daar woont een Mr. Pala. En dat was, hij was, 13 jaar lang de chef-kok van de Dalai Lama. Dat was de informatie nou ja. die ik had. Van ik, wie had je dat gehoord? Van een of andere toerist die ik tegenkwam. De chef-kok van de Dalai Lama. Ja. Uh, dus dat leek mij een perfecte plek om die eens te bezoeken... voor mijn research eigenlijk. Om te kijken of dat ik daar misschien uh, mijn beste vriend zou willen vinden... En uh, ik kom daar aan. En, en het uh, was vrij snel duidelijk. Wacht dat even, of dit... ik daar mijn beste vriend zou willen vinden. Want wat je dus eigenlijk bent gaan doen is... Je zegt uh, uh, het herbeleven. Maar je hebt hem een mooiere dood willen geven. Of niet? Want hij is gestorven in een smoezelige hotelkamer... Uh, en jij vindt hem in een uh, mortuarium. Ja, ik heb het toch willen romantiseren in die zin. Ik heb het mooier willen maken dan het in werkelijkheid was. Ja, en toen kwam je daar in die bergen terecht, in India. Ook als een soort eerbetoon. Voelde hmm. ik, ik voelde me verplicht om dat op die manier te doen. Snap je dat? Hmm. Van... Het is moeilijk om mij hier voor. voorzitter... Nou ja, ik heb de film gezien. Maar de, om in jouw geest te gaan van dat je het uh, dan het verfilmt. En Kijk, het, het verhaal van... in Ghana was eigenlijk verschrikkelijk... Dat wil niemand meemaken. Dat is verschrikkelijk. Dat wil je niet. Maar om daar toch iets goeds of iets positiefs aan, iets goeds aan te hebben, iets positiefs van te maken, voelde ik de noodzaak om dat op deze manier te doen. Dat snap ik, ja. En dus uh, vertrok ik uh, met crew Se -Kim. en al richting Sekim. En zagen we daar uh, Raoul Langa nogmaals voorbij komen. Zij het in Darjeeling. En uh, heb toen expliciet aan hem gevraagd: van, Zou jij die rol willen spelen in mijn film Dead Body Number no. 1? <laughs> En? Nou ja, hij zei dat hij dat wilde en hij, hij kwam. Hij ging mee naar, naar Catch Perry Lake. We, al, we waren er al een paar dagen. Hij komt aan. Hij hangt een beetje rond, een beetje vaag. Uh, wij besluiten die volgende dag echt die opnames te gaan maken. Dus hij werd ontzettend gelach op de set ook, op die hele toestand met hem. Hij was ontzettend een humoristische man. Maar uh, het lukte. Op een gegeven moment moest ik echt heel erg huilen. En toen was in één keer iedereen helemaal geconcentreerd. En uh, hij ook. En de volgende dag was hij vertrokken. We hebben hem niet meer gezien. Nee? Ik heb hem nooit meer gezien sindsdien. Dat was het ook. Dead body number one. <lacht> Klaar. Ja. Hoeveel dead de body numbers heb je gehad uiteindelijk? Ja, Een stuk of acht. Acht? Ja, ja. ja. Raoul, die was 1,90 meter. Dus die was ook zwaar en groot. En paste helemaal niet op de brancard die we daarna hebben gebouwd en wilde toch dat er iemand op die brancard lag. Die, die echt was. Dus uh, een, een levend lichaam, weliswaar, maar die wel zo, zo dood mogelijk zou spelen. Pff, je ziet die mannen dus ook zwaar hebben. die ja, hem helemaal natuurlijk. van die berg, die het dode lichaam. naar beneden moeten tillen. Ja. En jij loopt voorop met je koffer, zo'n koffer met wieltjes. die je de hele film bij je draagt loop je voorop, want er kan geen wagen komen daar... in dat hutje waar die is gestorven. Nee. Dus, en dan is daar het plotseling is het, een, een zieke wagen. Van, het is echt het uiteinde van de wereld, mm -hmm. Ketch Perry Lake. Daarna komt de Kang Donga Mountain Range. Zeg maar. daar, daar, daar, dat is de derde hoogste berg van de wereld. En, en, en dus um, was het inderdaad zaak om hem met heel veel moeite... terug te brengen naar, uh, naar de bewoonde wereld in eerste instantie. En die berg op was al anderhalf uur... En terug was precies hetzelfde, maar dan met Brankai. Nog even naar die chef-kok van de Dalai Lama... Ja, die je dus spannend. hebt gevraagd uh, om, om ook mee te participeren in de film... om mee te spelen. Hij krijgt een rol van ja, een soort priester, is het, hè? Die bij het dode lichaam staat en, het, en daar waakt. Ja, is die niet echt natuurlijk, maar, maar hij was het dorpshoofd. Hij was de oudste, 84 of 83 was die. Ik ben niet zeker meer... En uh, hij, hij nam de verantwoordelijkheid. Hij zei tegen de mensen van deze man mag hier een film maken. Dat is oké. Okay. Ik moest natuurlijk nog wel even overleggen met uh, de politie en de, de autoriteiten. Maar we hebben het geval vooral met Mr. Pala. Hij was gewoon mijn contact. Hij was uh, de man die het mogelijk maakte voor mij. Ja. Maar hoe reageerden die mensen op, op deze Nederlander die daar met dit verhaal komt? En Het, het moet toch een, een zeer vreemde situatie zijn geweest, op zijn zachts gezicht. Ik, ik ben die opnames van de zonsverduistering... in 2009 gaan maken. Mm -hmm. In 2011 hebben we de echte film pas opgenomen. Ja, ja. je bent twee keer daar naartoe gereisd. Dus die 20 minuten waar ik het eerder over had... die heb ik aan die mensen in... Catch Perry Lake willen laten zien. Mr. Deepen, Mr. Pala en Tjumdin... en uh, de lokale mensen daar. En die vonden het prachtig. Die waren er best wel van ontroerd. Ja. En die, sna die snapten wat ik probeerde te doen de dood in India speelt ook een hele andere rol dan bij ons. In die zin dat het, dat het veel meer geaccepteerd is... en dat het niet een taboe is waar je, waar je het over hebt... als je het hebt over iemand die dood is. En dus uh, toen ik dat probeerde uit te leggen... dat dat in Nederland voor mijn gevoel wel veel meer was... en dat ik, dat ik in die zin een film wilde maken... waarin dat minder een probleem zou zijn waren zij heel erg uh, gemotiveerd om mij te helpen. Ja. Oh. Zoals ook bijvoorbeeld een hele prachtige mevrouw. Um, die, Big Mama. Ja, die echt een hele mooie, uh, nuchtere ideeën heeft over de dood. Ja. ja dat, is ook een, dat was ook iemand die was... Wie is was. zij? Dat... Amma Ongel heet ze, maar we noemden haar Big Mama. Omdat ze zo groot en behoorlijk stevig is. Ook heel oud, ook uh, in de tachtig. En zij, uh, ik had haar in de eerste trip eigenlijk al uh, uh, niet ontdekt, maar ontmoet. En wist toen al van, oeh, dat, dat zou heel goed iemand zijn die mij een hele belangrijke boodschap geeft. Wat ik me ook voorstelde wat in Ghana gebeurde met, uh, met een oude wijze man die mij uitlegt. Je moet het lichaam zien, want het is heel belangrijk voor jou en voor de familie en voor iedereen. Want hier kan je de autoriteiten niet vertrouwen, dit is Ghana hè? En die man die wees mij erop dat het oké okay is om een dood lichaam te zien... en te accepteren dat iemand dood is. Dat helpt. Dus ik was in India ook heel erg op zoek naar een oude, wijze mevrouw of man... Mm -hmm. die mij die weg zou wijzen daarin. En Amma Onkel, Big Mama, bleek uh, fantastisch iemand te zijn... om dat uh, te veroorzaken eigenlijk. Dus het was Want wel... wat bracht zij bij jou teweeg? Um, ja Het inzicht van, van, van uh, dat iemand dood is, maar niet, niet helemaal dood is. In die zin dat iemand nog leeft zolang jij aan die iemand kan denken. De tijd stopt. Hè? De dood zet alles stil in die zin. Hm. Maar uh, de liefde blijft voortbestaan voor die iemand die er dan misschien niet meer is. Maar in gedachten is die er zeker nog wel. En Big Mama was iemand die mij dat heel duidelijk maakte al... Wat ik heel mooi vond en wat natuurlijk een ontzettende open deur is. Maar dat ze zei, het is heel eenvoudig. Je wordt geboren en, en je sterft. Dat is het. Dying is natural. Ja, precies. Ja. Wordt erbij. Ja, ja toch, toch moet iemand het tegen je zeggen op zo'n kwetsbaar moment. Hm. Om het een plek te kunnen geven in je eigen bestaan. Zo lijkt het. Wat gebeurde er bij iedere keer, bij, bijvoorbeeld na dit gesprek met deze vrouw? Wat, wat gebeurde er dan bij jou? Hmm. Wat bedoel je? Nou, was dit een heel belangrijk moment, deze ontmoeting met deze vrouw? Of was dat een ander moment dat je dacht: ja, dit is precies wat ik wilde horen of wat ik nodig had voor deze film? Of dit heeft een uh, reizen. Het, het, het, het moment dat ik het gevoel had: van... Uh, kijk, ik ben ook nog wel een hele leuke man tegengekomen, Miss Tashi. Ook een, een Tibetaanse achtergrond, net als mijn big mama aan mijn onkel. Mm -hmm. Die heeft ook een Tibetaanse achtergrond. En die hebben toch een soort wijsheid over zich. Je hebt toch een soort vertrouwen die zij geven. Of zo, van het zit goed, het is oké. Okay, en, en trek het je niet al te veel aan of accepteer het maar. En leer er wat van. Ja. En dat hele proces uh, heb ik met verschillende mensen geprobeerd te, te op te roepen. Maar bijvoorbeeld Big Mama, die had ik al ontmoet in 2009. Terwijl we in 2011 pas gingen opnemen. En bij de eerste ronde die ik maakte... om te checken of dat iedereen er nog wel was... want Big Mama was oud, Mr. Pala was oud... Ja. die zouden zomaar kunnen zijn overleden. We ja. weten niet. Dus ik ben ze gaan bezoeken, maar Big Mama bleek ziek te zijn. Die had last van de lever en die heb ik de hele tijd... ik ben er een week gebleven, ik heb ze helemaal niet gezien. Ze heeft al die tijd in bed gelegen en wilde ook geen bezoek ontvangen. Dus toen wij later met de hele crew richting het noorden van India vertrokken... was ik nog helemaal niet zeker of dat die Big Mama wel in mijn film zou kunnen spelen of niet. Dus bij aankomst bleek dat wel te kunnen. Maar Darjeeling ligt in Gorkaland. En dat was nog een hindernis die we moesten uh, overkomen. Het was dat Gorkaland probeert onafhankelijk te worden van West-Bengal. De provincie waarin Gorkaland ligt. En dus was, uh, was dat hele gebied ook afgesloten voor toeristen heel lang. Nou, al met al... Niks aan de hand. Alles is gelukt wat we wilden. Dit is een reactie van een luisteraar. Dag Kees, voor mij ben je een moderne held... door in Ghana zo goed voor je overleden vriend... en zijn nabestaanden te zorgen. Ik heb een dergelijke ervaring in Nederland gehad... en vond dat al een hel. Haal de film je wonden niet te ver open... zorg goed voor jezelf. Hartelijke groeten. Nou, heel lief. Hm. En? Ja, het haalt wel het een en ander open, maar... Ik ben er nu ook wel klaar mee in die zin dat ik, het, uh, dat ik het proces vele keren heb herhaald... en het ook nu wel heel duidelijk een plek heb kunnen geven en, het, uh, en ermee om weet te gaan. Ik kan er ook makkelijk over praten. In het begin kon dat helemaal niet. vond ik heel moeilijk. Vandaar ook mijn behoefte om daar een film over te maken. Want wat, uh, wat voor soort vriendschap uh, was het? Je vertelde net wel van we gingen samen naar de film, maar wat, wat mis je nu aan hem... Ja, de reflectie. De, de, de, de elkaar helpen. Ik heb eigenlijk... Uh, wat ik heel vaak herhaald heb... ik heb heel veel vrienden... maar weinig die zo goed waren als, als Jeroen... of als een uh, paar andere vrienden... waar ik echt heel goed contact mee heb. Maar die, die vrienden, daar heb je er maar een paar van ja. doorgaans in het leven. De film is in première gegaan op het filmfestival ja. in Rotterdam. En daar heeft zijn familie... andere vrienden hebben die film gezien... Wat, wat veroorzaakt het bij hun? Ja, ik denk dat zij toch wel uh, beter beseffen wat er met mij is gebeurd. In plaats van uh, wat er met Jeroen is gebeurd eigenlijk. Dat was toch wel een belangrijk verschil, denk ik. Dat ik ze duidelijk heb kunnen maken met mijn film. Maar, ja, Joke, de, de moeder van Jeroen, was in die zin echt... Uh, die is twee keer komen kijken en die was... Uh, ook voor haar was het een wond die opnieuw opengehaald wordt. Dat kan niet anders. Dat is verschrikkelijk natuurlijk voor haar geweest. En... Maar besef misschien beter dat zij ook niet de enige is... Die, die de pijn voelt van het verlies. En jouw ouders? Want je vertelde net... mijn moeder was de eerste die ik belde toen ja. ik het bericht kreeg van, van Jeroen. Ja, die hebben mij natuurlijk toch wel uh, op de voet gevolgd in alles... En... We weten elk deel van het proces, denk ik wel. Maar ja, zij, zij snappen wel, wat, maar ook weer niet. Ja, ik weet niet zo goed. Ik kan niet zo goed een antwoord opgeven. Hm. Want je komt niet echt uit een nest waar, waar het barst van de kunst... en uh, klein dorpje in Brabant. Ja. Ja. Het moet toch ook moeilijk <lacht> uit, de, toch? De, de, de, uit te leggen zijn... van wat, wat, wat, doet, wat doet onze Kees, wat heeft hij nou weer gedaan? Wat heeft hij nou gemaakt? Ja, nee, het is toch een beetje een, een, een soort ding van... Uh, vroeger speelde natuurlijk altijd wel een soort van rol. Als er problemen waren, dan had je het er niet over... en dan was het op een gegeven moment wel weer uh, over. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Nee. En ik uh, heb toch uh, de behoefte gevoeld om dat uh, tot uitdrukking te brengen. En ik denk dat ze daar heel veel bewondering voor hebben... voor de manier waarop ik dat gedaan heb. Of heb kunnen doen, misschien wel. Het is voor hun echt een, een andere wereld, denk ik. Ja. Ja. En jij hebt duidelijk je vorm gevonden. Dead body, ja. welcome, zo heet de film. Is te zien um, vanaf donderdag, hè? Criterion, Ketelhuis in Amsterdam... maar ook in Den Haag, in Breda, Den Bosch en Arnhem. En wat komt er op de tegel te staan, Kees? Je hebt nog een halve minuut om het ons te vertellen. En dan zeg ik even ondertussen dat twee dingen zo dadelijk te horen is. Alice Bruin presenteert en spreekt met een geschiedenisleraar die nu een hit is op YouTube en een schooldirecteur... die in Soedan onze ontwikkelingshulp moest gaan keuren. En Kees Briene schrijft nu op de tegel... Liefde overleeft. Puntje, puntje, puntje. Dank je wel, Kees. Alsjeblieft. Dank, meneer Briene. Dit was aflevering 2610. Morgen ontvangen we zanger en pianist Ruben Heijn...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 We betalen al zoveel voor het openbaar vervoer. De politiek moet het openbaar vervoer als één geheel gaan zien. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Ik vind gewoon dat het beter moet en beter kan. En uw mening die telt. Ik heb alleen maar complimenten voor de NS. En de wijze waarop de treinen rijden. Dank u, vriendelijk. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.